van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Woensdagochtend rijdt er mogelijk in de spits geen openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Leden van AvaCabo FNV protesteren tegen een verhoging van de AOW-leeftijd. De aangekondigde actie duurt tot vijf over half negen. Waarschijnlijk spannen de directies van de OV-bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een kort geding aan om de actie van woensdag te voorkomen. Ontevreden leraren presenteren vandaag een nieuwe vakbond, de Leraren in Actie, of LIA. De LIA wil snel de voorstellen uitvoeren van de commissie Rinoi-Kan om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dat betekent onder meer kleinere klassen en een werkweek van maximaal 20 uur. De LIA voert vandaag actie in het gebouw van de Tweede Kamer. De parlementsverkiezingen in Griekenland zijn gewonnen door de socialistische partij PASOK. De partij kan rekenen op zo'n 160 van de in totaal 300 zetels, een absolute meerderheid. De conservatieve Griekse premier Karamanlis heeft zijn nederlaag erkend. De leider van de PASOK heet Giorgos Papandreou. Hij is de beoogde nieuwe premier van Griekenland. Zijn vader was in de jaren 80 en 90 minister-president. Alle 4500 inwoners van een stadje in Californië zijn geëvacueerd vanwege een dreigende natuurbrand. In de omgeving van de stad Wrightwood, 75 kilometer ten westen van Los Angeles, is de noodtoestand afgekondigd. De brand brak zaterdag uit in Natuurpark San Bernardino. Of de brand is aangestoken is onbekend. In Nigeria heeft ook de laatste rebellenleider in de olierijke Niger-delta ingestemd met de amnestieregeling van de regering... Hij heeft zijn wapens ingeleverd in ruil voor een geldbedrag... en een opleiding voor zijn strijders. Zaterdag legden de twee andere rebellenleiders de wapens al neer. De rebellen zeggen wel dat ze de wapens weer opnemen... als de president zijn belofte niet nakomt. Dan het weer. Eerst opklaringen en wat zon... maar in de middag vanuit het zuiden toenemende bewolking en kans op regen. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht...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 is wat ik zei tegen haar Dus sla ah, Lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij is van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 chain game Circumstance beyond our control oh, The phone, the TV and the news of the world Got gotten a house like a pigeon from hell Through sending our eyes and descended like flies Back on the train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 I'll be here when the ride stops He's come with me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 C'est une romance. And I know someday that I'll turn out You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, give that, give so much more.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 You'll make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, I get so much more than I get I just haven't met you yet